9 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Rotterdam is verstoord door uitgelopen werkzaamheden aan het beveiligingssysteem. Vannacht is gewerkt aan de seinen en wissels rond Rotterdam. Tot 8 uur vanochtend waren alle treinverbindingen met de stad stilgelegd. De NS meldt nu dat het treinverkeer weer is opgestart. Maar wanneer de treinen weer volgens het spoorboekje rijden, kan de NS nog niet zeggen. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.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 En het eerste wasplatenreservaat van Nederland. Welkom. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. We hebben uh, omroep Max voor de ouderen, we hebben BNN voor de jongeren, Fox Sports voor de sportfreaks, 24 uh, Kitchen voor kookfanaten, maar er is een doelgroep die volgens sommigen niet aan zijn trekken komt. En speciaal voor deze doelgroep moet een nieuwe omroep worden opgericht, ja. zodat ook deze mensen ja, uh, hun programma's kunnen kijken en niet... En luisteren, natuurlijk. En niet langer in het verdom hoekje van het omroepbestel zitten. Ja, deze week zaten de initiatiefnemers van de nieuwe omroep bij Pauw en Witteman. En een van hen, Loretta Schrijver, zei daar het volgende: Je mag blij zijn en je moet inderdaad steeds maar smeken aan allerlei programmamakers en programma's. of ze er alsjeblieft eens een keertje aandacht aan willen besteden. Ja, ja en, wa en wat missen de oprichters van Piep vandaag? Want zo heet de nieuwe omroep nou zo vreselijk. Op welke kijker en luisteraar gaan zij hun. Richten. Nou, het is een heel bijzondere doelgroep. Ik weet niet of u er feeling mee heeft. Maar dat zijn uh, liefhebbers van dier, natuur en milieu. Uh, dat is namelijk het ongeschoven kindje van tv en radio maken. Nederland. Dus Piep vandaag wil een soort advocaat van de natuur worden. Mm -hmm. Een spreekbuis van het milieu. Ja, waar ken ik dat toch van? Ja, wat een goed idee. Kijk, wij van Vroege Vogels kunnen dat alleen maar toejuichen. Wij maken al 35 jaar een natuurprogramma. Maar hoe meer aandacht voor groen, hoe beter. En daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari... Officiële mededeling. Officiële mededeling, 1 januari januari 2014 uh, gaan we nog meer vroege vogels maken. Niet twee uur per week, maar drie uur. Dus vanaf 1 januari vroege vogels van 7 tot 10. En dan niet meer piepen. Nu hoorde het spinnenlied voor cello en orkest... van de Tsjechische componist David Popper. Op geen enkele plek in Nederland komen zoveel zeldzame wasplaten voor... als in een graslandje bij het Friese Rotstergaast. Rotstergaast, nou? De wasplaten zijn paddenstoelen met felle kleuren, rood, geel en groen. En daarom worden ze wel de orchideeën van de paddenstoelen genoemd. Staatsbosbeheer en de Nederlandse Mycologische Vereniging, de paddenstoelenkenners dus, hebben het 50 hectare grote terrein in Friesland deze week uitgeroepen tot wasplatenreservaat. die Radstaak is meegegaan op excursie om te kijken naar deze bijzondere soorten. Maar eerst werd het reservaat geopend door twee staatsbosbeervrijwilligers die de zeldzame wasplaten hebben ontdekt.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 Nou, dat zo'n ontdekking dat zoiets kan leiden. He? mooi. Prachtig. Jan van der Wouden, jij bent een van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Je hebt het bord onthuld. Ja. Samen met André Jan. Ja. Jullie hebben dit reservaat, dit wasplatenreservaat, eigenlijk ontdekt? Ja, zo kun je het wel noemen eigenlijk. Het is eigenlijk wat dat betreft ook een beetje een toeval geweest. Want we zijn hier begonnen met inventarisatie op dagvlinders en libelles. Totdat mijn mede inventariseerde Jan van der Heijden kwam van... goh, ik heb een hele leuke rode paddenstoel gevonden. Zullen we eens even wat meer kijken? Nou, en dat meer, dat is uh, ondertussen uitgebreid tot, uh, tot een wasplatenreservaat. Dus daar zijn we op zich heel, uh, heel gelukkig mee. 25, ja, toch wel zeldzame paddenstoelensoorten ja, die staan. Zeer zeldzame, ja. We hebben ze natuurlijk niet allemaal in één keer ontdekt. Het is eigenlijk een beetje opgebouwd. En ik denk, toen we de eerste drie jaar, de eerste, eerste wasplatenstukken 10, 12 hadden... toen hebben we even aan ons eens een keer gecontacteerd van, uh, goh... Uh, wat, wat, wat vind jij hiervan? Hoe, ja. hoe kijk jij je tegenaan? Even is een van de bekende de, ja, de, de, de, de de, de kennis ja, hier ja. in de buurt. Een helemaal het Wasplatengebied, internationaal ook. Ja, ja. En uh, Even werd ook wel uh, vrij snel getriggerd. Dat ja, op het moment van onze Calyptri de roze rode. Ja, dat was uniek voor Nederland natuurlijk. Dat, dat was geen enkele andere plek in Nederland waar die voorkwam. Nou, in ieder geval niet ontdekt, laat ik het zo zeggen. Misschien groeit die ja, ergens, maar nog niet ontdekt. Ja, nee. ja. En die hebben jullie ontdekt. Die hebben we hier ontdekt, ja. ja. Gaan we hem zien, zometeen? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ben vanmorgen ben ik er doorheen geweest. En uh, we hebben wel leuke soorten al uh, uitgezet. Dus hebben, uh, hey, wat, wat, wat, wat stokjes erbij. Maar de roze rode was op dit moment nog niet geweest. De mensen, ik heb niet waargenomen. En waarmee ze wasplaten? Ja, door, die, door die wasvormige lamellen ook, hè. Uh, dat, dat voelt een beetje aan als... als ja, als je er wat, wat in omdrijft, een beetje wassig. En oh, ik denk, denk dat... Dat, dat daar eigenlijk de Nederlandse naam uh, wasplaten weggekomen is. Het is met, met de oude wasplaat van Tante Mien te maken? Nee, nee, nee. Zoveel lawaai maakt hij niet. <laughs> nee. Hier staat een hele partij en staand staat een groepje. Ja. Dit is de gele wasplaat. De gele wasplaat, een groepje. En daar staat hij ook. Als je echt goed kijkt, dan staan ze eigenlijk overal wel, hoor. Ja, ja, ja, ja. Wat is het? of papagaai. gele? Ja, wel papagaaien. Kijk, Kijk ja, ja. papagaaien. Papagaai met. Uh... Even Arnold slaat er nu eentje los van de grond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 Rob Crispijn, ook een van de Nederlandse bekendste paddenstoelenkenners, zullen we zeggen. Ja, het is een uniek ja. gebied, hè, dit? Ja, dit is fantastisch. Heb je al wat ja. gezien? Hier, bijvoorbeeld. Hier, wasplaat. oh, stop. Een gele wasplaat. <laughs> is het ook weer een, een gele wasplaat. gele wasplaat. Ja. Uniek voor Nederland? Ja, ja, absoluut. Dit hele gebied is uniek voor Nederland? Ja, Ik heb je nog 25 soorten. Kijk, hier is blijkbaar ook iets gevonden. Oh ja, gewoon sneeuwzommetjes zijn dit. Witte sneeuwzommetjes. Maar het interessante is natuurlijk, van als je gewoon naar zo'n grasland kijkt... denk je, ja, nou ja, gewoon gras is toch gras. Je ziet wel iets meer reëft erin. En je ziet ook weer, kijk, daartussen ziet wel allemaal mos en zo. Dus het ziet er wel een beetje anders uit. Maar het verschil is niet zo groot. Dus je hebt moeite om mensen uit te leggen waarom het zo bijzonder is. Maar het is echt die ouderdom en die zie je niet. Dat zit in de bodem. Ja, dus eeuwenoud eigenlijk. Eeuwenoud, het is ja. gewoon nooit wat gebeurt. Nee, alleen maar wat er moet gebeuren, uh, begraast en, en uh, maaien en afvoeren. Kijk, dit is toch... Uh, Ach, dit is wat, toch uh, wat een juweel. Wat is dit ja. voor prachtige oranje-gele paddenstoel? Oh, kijk, hier ook mooie gele wasplaat. Kijk eens even wat die prachtige dingen. Felgeel? Felgeel, ja, knalgeel. En, en wel vijf centimeter groot, ja. Dat is de gele wasplaat. Ook een beetje slijmig. Dan... Ja. Dat is dus in uh, rotstegaast ja. een hele gewone ja. soort. Sommige jaren duizenden. Ja. Maar...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 Of verlaten, hè, dat het met bos dichtgroeit, of met kunstmest behandeld, of omgezet in akkerland. Dus er is zoveel gebeurd dat eigenlijk uh, ja, in heel West-Europa die wasplaten enorm zeldzaam zijn geworden. En daarom, maar... ons topje, dat zit er naast. Wauw, dit is even. De... Wow, Hij hier... uh, uh, oh, is mooi vandaag. Hij is echt mooi. Dit is wel... Speciaal voor dat is wel even ja. wat, hè? Ja. Mooi, ja, Wat is dit? Ja. Dat is de Klaproos was. Oh, nee, het is gelaken, hè? Nee, dit scharlaken, ja, ja, het schalaken ja, rood. Je ja, hebt nogal veel van die felrode soort Je moet altijd even goed kijken duur. met welke je te doen hebt. Iedereen zei klaproos wasplaten tegen. Nee, nou ja, Volgens ik zal mij hem even... scharlaken, maar... Ik denk het ook. Maar ja. ik zal hem zo even goed bekijken. Dan moet je hem ook echt goed van onderen zien. Maar is dat niet een juweel? Fantastisch mooi, dit. Wat een kleur. Toch even aan de onderkant kijken, even. Mooi, hè? Ja. Die lamellen.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 Hij groeit verder alleen maar op één hellentje langs de gulp bij Sleenaken, de palaat. Of nog maar één andere plek in Nederland? Ja, of één andere. En hier in Wallen zijn drie plekken waar hij bijna elk jaar voorkomt. Dit is er één van. Dit is een pronkstuk? Dit is zeker een pronkstuk. En niet alleen qua zeldzaamheid, maar ook qua uiterlijk. Hè? Want uh, zo'n prachtige, grote, mooie rode paddenstoel, dat is toch uh, iets waar iedereen op kikt, denk ik. Daar wordt gesproken over de klaproos, en hier over de klaproos, daarover de scharlaken. Ja. Nou beginnen we alles door elkaar te nou, wij gaan alle paddenstoelenkennis met elkaar... Uh, op de vuist. Op <laughs> De gitarist Adam Holtzman speelde de prelude uit de suite Venezuela van de Zuid-Amerikaanse gitaarcomponist Antonio Lauro. Vogelbescherming begint dit jaar met het grootste en duurste project uit haar meer dan 100-jarig bestaan. Het heet rust voor vogels, ruimte voor mensen, en eh, gaat over de vogels van de Waddenzee. Dat zijn er miljoenen, en voor veel soorten is het wat echt van levensbelang. Ze worden soms verstoord door toeristen, terwijl dat juist de mensen zijn die je enthousiast wil maken voor de natuur en de vogels. De presentatie van de plannen was afgelopen week een grote groep geïnteresseerden en journalisten. Geïnteresseerden en journalisten, dat is grappige formulering, gingen aan boord van de Johanna 2 voor een tocht naar een paar watplaten. Joost Huizing, voer mee. Schipper Jan Rotgans, waar gaan we naartoe? Nou ja, dit noemden ze vroeger het Pekeloze Veld, maar het is een, een zandplaat. Het uh, Pekeloze Veld. Ja, maar ja, dat is echt een benaming van 100 jaar terug. Hoor. Met de Lieselaars aan. Ja. Overboord. Als jullie eruit zijn, dan ga ik meteen weer en dan haal ik het volgende groepje op. Half metertje water, dat is te doen. Al wat gezien? Ja, zodra je met je verrekijker gaat kijken, dan zie je overal op het wat groepen schalheksters, dus bergheenden, eiderheenden, die nu vol op voedsel kunnen zoeken. Het, het is nu nog laag water, dus ja, dan vallen die, die, die watplaten vallen droog. Nou, dat is heel erg voedselrijk. Ja, die beesten moeten echt deze uurtjes met laag water benutten om uh, hun kastje bijeen te scharrelen. En straks komt het water weer op en dan worden ze weer... Ja, teruggedrongen naar die paar plekken die met hoogwater nog droog blijven liggen. Maar ja, nu komen wij met een groep van 20 man, journalisten, mensen van vogelbescherming, de zaak hier lekker verstoren. Ja, nou goed, dat is het hele verhaal van de Waddenzee. Er zijn een hele aantal activiteiten naast elkaar die we met z'n allen belangrijk vinden. Wat een beetje toverwoord is, dat is sonering. Hè? Dus gebieden aanwijzen waar, waar mogelijkheden zijn voor, voor recreatie en voor menselijke activiteit en andere plekken die gewoon heel erg waardevol zijn. Ja, die zou je eigenlijk wat, wat, wat extra aandacht moeten geven... om te zorgen dat die vogels daar niet verstoord worden. Zeker in de broedtijd en met hoog water. Dan zijn er maar een paar plekken die boven water blijven zitten. Ja, dan is het wel belangrijk dat die plekken hun rust krijgen. Maar dat betekent niet dat de Waddenzee op slot moet natuurlijk. Er is gerust van alles mogelijk. Maar ja, je moet een beetje rekening met elkaar houden. Ben jij van landschap Noord-Holland? Is deze plaat van jullie? Nee, nee. Een groot deel van de Waddenzee is... Ja, het van is van de allemaal. overheid eigenlijk een beetje van ons allemaal. Maar omdat niemand precies weet wat er nou wel en niet kan, ja, is het eigenlijk ja. tijd om in de Waddenzee uh, een soort coördinatie te, ja. te maken. Om, om te kijken van, ja, hoe kun je nou voor de hele Waddenzee uh, dingen beter gaan regelen. Want het is inderdaad vaak een soort niemandsland: allerlei partijen die vanuit hun eigen insteken uh, bezig zijn. Ja, en dat is niet altijd leuk. De anderen willen naar gasboren, naar zout. De volgende willen met schepen overheen varen. Ja. En wij willen vogels kijken. Ja, het blijft een probleem. Het is het belangrijkste natuurgebied van, van, van Nederland eigenlijk. Zeker als je kijkt naar Vogelwaarde. Een van de belangrijkste gebieden in Europa. En er gebeuren een heleboel dingen in de Waddenzee. En het, het is een opeenstapeling natuurlijk. Ik bedoel, alles met elkaar heeft steeds meer effect natuurlijk. En ja, het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden. En, en, en te kijken van ja, hoe kun je daar nou een beetje in gaan sturen. En dat is, ja, dit, dit project is daar een van de voorbeelden van. Oh, we gaan een stukje de plaat op. En verjagen we ze nog meer. Als we hun kant op lopen. Ja, ja nou goed, maar dat dan is ook goed denk ik, om dat beeld te hebben van wat er dan nou gebeurt met, uh, met vogels. Hè. Je ziet het, je ziet aan, het aan die het aan dan, schoollekster, die begint al wat te lopen. En op het moment dat hij loopt, dan, dan vreet hij niet. Ja, daar linksonder daar leggen dus honderden de zijhonden. Oh ja, je kunt ze zien. Ja. Oh ja, ja, inderdaad. Gewone oh, zon, of grijze. grijze? ik denk ja, maar dat is, een, dat is het mosselgaatje. Er leggen echt honderden zeehonden. Maar daar mogen we niet komen. Dat is een natuurgebied. Maar ik, ja, Vroeger heb ik er wel eens gevaren. Dat is een heel mooi gebiedje. Die grijze zeehonden die zijn al bijna aan het uh, jongen toe. Hè? Ja, dat gebeurt om deze tijd. Hè. Ja, en dat, daar zien we niet zoveel van vanzelf. Hè. Maar ja, dan is ons werk ook een beetje af. Hè. Dan gaan we zelf ook een winter slaan. <laughs> Kijk, weet je wat wel grappig is? Hier zitten allemaal uh, zandpijpjes. Oh ja, je steekt Shit. je hand in het zand. Ja. ja. Zie je zand koken worden? Dit pluimpje. En daar zijn die, die scholleksters bijvoorbeeld gek op, denk ik? Nou, ik denk dat die meer rode worden meten. Maar ook kokkeltjes. Ja, tuurlijk. Ik weet wel dat de wulpen, die noemen ze op Wieringen een kuurt, hè? Hoe noem je dat? Kuurt? Kuurt, ja. Ja, dat is ook een familienaam op Wieringen. Maar dat is dus een wulp of een regenwulp. En als die nou gaan fluiten... Als je dat, ja. dat, dat, dat geluidje hoort, dan heb je met een kwartier opkomend water. En dan, en dan eten ze die wurmpjes op, hè? Dat geluid zullen we nu niet horen waait ook een beetje nou, maar je moet er ook even op letten, even ja. Het fluiten van de kuurt, ja, ja van de kuurt, ja. een kuurt ja. een beetje lang aanhouden, he. kuurt. Ja, het is een lange uur ja, Een Kort uur dan krijg je een heel andere. Maar... Ja. Zo'n Zo helikopter, lekker uh... rustig hier. Zo'n helikopter uh, doet dat die vogels wat? Nou in principe niet. Het gaat vooral om afstand bij vogels en uh, vooral menselijke activiteit, dus wandelaars. Mensen met honden is een hele belangrijke, ja. dus als je niet aangeleide honden... Maar je wilt dan niet zeggen dat mensen hier naartoe gaan naar zo'n platen en hun hond uh, gaan uitlaten? Nou, uh, de razende bol staat erom bekend dat mensen honden meenemen. Ze gaan de barbecueën, ze gaan allerlei dingen doen met muziek, harde muziek draaien. Dus ja, dat zou je denken... Uh, je gaat voor de natuur, maar uh, sommige mensen die... Partycentrum, de razende bol. Ja, soms partycentrum, ja. de razende bol. Je kunt je niet voorstellen, maar uh, ja... En hoe gaat vogelbescherming dat nou een beetje reguleren? Nou, wat wij willen doen is die mensen bewust maken van dat het uh, niet de plek is om dat te doen daar. En dat die vogels daar allemaal... Ja, dat, dat weten ze best. Kom op. Uh, dat weten ze. En ze denken, mooie plek. Ja, en, en, en daarom bieden wij ze ook iets. Wat wij ze willen bieden is dat ze met geleiding, mensen die daar ter plekken zijn... brengen we ze dichter bij de vogels, kunnen ze veel mooier van die beesten en de zeehonden ook genieten. Dan mogen ze normaal gesproken uh, niet bij. komen. Wij doen het met geleiding zodat de beesten niet verstoord worden. En ons uh, idee is dat als je mensen dat heel mooi van dichtbij laat zien. En ook laat zien dat nesten verlaten worden. Dat broedsels mislukken omdat zij zo nodig moeten barbecue of heel veel herring moeten maken. Dat ze dan gaan zien van oh, dat uh, is inderdaad niet de bedoeling. Maar dan, en, moet, dan moet je eigenlijk net zoals op, op Griend of op uh, Rotterdam Plaat uh, in, in het broedseizoen vogelwachten hebben. Dat gaat ook gebeuren. Een huisje op de razende bol. Ja, nou, er worden geen huisje opgezet. Maar uh, het is wel zo dat we geen hek erom willen zetten. Dat is uh, de manier waarop natuur in Nederland altijd beschermd werd. Maar waardoor je eigenlijk ook soms weerstand krijgt. Mensen denken, ja, ik wil het juist zien. En wij vinden eigenlijk dat dat wel klopt. Want juist als mensen van die natuur genieten... zien de, de natuurdocumentaires op televisie... kijk naar jullie eigen programma Vroege Vogels... daar genieten mensen van. Met als gevolg dat je uiteindelijk voorstander van die bescherming wordt. Mooi zeg. Ja. En Jan van Gent. Ja. En hij vliegt zo een rondje voor ons. Dit is de derde in mijn leven dat ik die hier zie op het wat, dus het is niet zo heel veel. Meen je dat? Je hebt het dagelijks op het wat? Ja. ja. En de ik derde keer een... Jan van Gent? Ja, ja, maar als er slecht weer op zee is en ja. geweest is, dan schijnen ze hier het dichtst bij de kust te komen. Dat trekt de wind een beetje aan, hè? Ja, dat is het opkomende water. De wind gaat harder waaien ja. als het vloed wordt? als de vloed erin zit, trekt de wind altijd aan. Maar dat is een enorme bel water komt hier naartoe. Dat is gewoon energie. Ja. Het is wel waanzinnig. Zo'n hele grote open vlakte. Ja, je ziet wel, eigenlijk ja. niet eens waar die begint of eindigt. Ja. En dan zei Jan Godgans net dat daar in de buurt honderden zeehonden lagen. Ja, ja je kunt ze met de kijker zo zien liggen. Ja. Ja, ja. Maar jij zegt een heel mooi ding. Je zegt van, uh, als het goed is liggen daar zeehonden. Wat wij met rust vervolgens ook willen laten zien... is dat het je met een verrekijker, dat dat een, een, een instrument is waardoor je veel meer van de natuur op de wadden kunt genieten. En we gaan dus ook proberen om overal verrekijkuitleenpunten op te zetten. Voor een hele lage prijs kun je voor een hele dag of een week een kijker huren op heel veel plekken... zodat je altijd in de buurt van de verrekijker bent. Een groot onderdeel van, uh, van dit project is bewustwording van... verstoor ze niet, want uh, vogels uh, verliezen energie. De jongen worden niet volwassen, de jongen gaan dood. Ze redden de grote trekreis. ze moeten echt die rust hebben. Het is niet alleen maar de combinatie met toerisme. Jullie gaan ook nee. op andere manieren die vogels van het wad... Ja. In de rug, we he? gaan ook echt plekken, broedplekken aanleggen, broedeilanden, rustplekken. Dus er gaat ook echt de schop in de grond, daar hebben we mooie plekken aanleggen. En ook echt vogelkijkpunten, die zo heel mooi worden aangelegd. Dat je vlak bij de vogels kunt komen, daar er echt heel mooi van kunt genieten. En dat ze niet verstoord worden. Mensen die op het wad lopen, dat is ook wel een mooi weetje. Die hebben ongeveer een, een verstoringsafstand van 500 meter. 500? 500. Ja. Dat is een behoorlijke lab. En als je dan bedenkt dat, dat vogels uh, elke keer weer moeten opvliegen... verbruiken ze energie. Dus wij zeggen van, hou die afstand. Ga niet in een brede waaier langs elkaar lopen. Loop achter elkaar. Laat geen honden loslopen. Doe dat soort dingen. En dan is het geen probleem. Dan kun je ervan genieten. En dan kun je er ook nog eens veel dichterbij komen. Want als je met heel uh, luidruchtig en met een grote groep breed gaat lopen... dan vliegen die vogels weg. En dan is het deel van het genieten juist weg. En wij zeggen, als je nou dit en dit en dit doet... dan kom je vlak bij die vogels. En uh, och jongens, dan is het feest op de wallen. Ja, een feest voor mensen en dier. We gaan de komende tijd nog veel horen over rust voor vogels, ruimte voor mensen. En zeker als de schop echt het wat ingaat om nieuwe vogelplekken aan te leggen. Thank you. uit de jaargetijden van de Oostenrijkse componist frans Joseph Haydn uitgevoerd door het Blazersensemble Consortium Classicum. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het aantal broedvogels in de graslanden van de Oostvaardersplassen is drastisch afgenomen. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse inventarisatie van so van Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Staatsbosbeheer. Zo zijn bijvoorbeeld de baardman, nachtegaal, paapje, graspieper, boompieper en boomvalk verdwenen. De soorten die we nog wel vinden zijn flink in aantal achteruit gegaan. De oorzaak, de duizenden edelherten, koningpaarten en hekrunderen... die hebben een groot deel van het gebied veranderd in een kale vlakte. Behalve de droge delen kennen de Oostwaardersplassen ook veel moerasgebieden. En daar doet Nico Beemster van onderzoeksbureau Altenburg en Wiemega al jaren vogelonderzoek. Hoe staat het daar met de broedvogels, vroegen we Nico Beemster. In het moerasdeel heeft een droogval plaatsgevonden van 87 tot 90. Vervolgens een, een herinundatie, hè, dus het is weer onder water gezet. Dat heeft geleid tot een enorme rijkdom aan moerasvogels in de eerste 10, 15 jaar daarna. En daarna neemt het weer geleidelijk af. In het natte gedeelte van de Oostvaardersplassen gaat het dus uh, ja, eigenlijk op en neer, ja. terwijl het in het droge gedeelte gestaag achteruit gaat. Ja. Als je het gebied nou als geheel neemt, kun je dan de balans opmaken hoe het in de totale Oostvaardersplassen gaat? Nou, Als je je beperkt tot broedvogels, dan gaat het nog steeds goed in de Oostvaardersplassen. De bijzondere broedvogels zitten in het moeras en uh, daarom denken we ook na over een uh, hernieuwde drooglegging. Maar dat betekent dus ook dat je in ieder geval wel actief beheer zult moeten plegen om de vogelstand op peil te houden. Zo staan de zaken er nu wel bij. Maar na die nieuwe droogleging denken we wel na over om wat meer variatie in waterpeil te creëren in het moeras. Waardoor de achteruitgang in moerasvegetatie, zoals je die waarneemt in de afgelopen twintig jaar, dat die misschien trager gaat of in het geheel niet optreedt. Een kringloopbericht. Het beursplein in Amsterdam verandert straks om 12 uur in een groot groen urinoir. De organisatie Green Urine verzamelt daar zoveel mogelijk plas in... om te laten zien hoe je fosfaat kunt winnen uit afvalwater. Deze belangrijke grondstof voor kunstmest wordt steeds schaarser... en is daarmee een bedreiging voor de wereldwijde voedselproductie. De actieorganisatie hoopt genoeg fosfaat te winnen om één hectare daknatuur een heel jaar lang te kunnen bemesten. Vrouwen zijn trouwens uitgesloten van de grote urineinzamelingsactie oh? op het Beursplein staan alleen... Ja, nou ja, ik wou zeggen, er staan alleen plaskruisen, maar je hebt er ook de plastuut, de plasgootje. Ja, dan moet je daar en plein publiek met je plasgootje ja, ja. bij zo'n kruis gaan staan. Om twaalf uur geeft Janine het goede voorbeeld. APPLAUS ja. Oké. Okay. Een serieuze onderwerp. Een vrijdag aanstaande Viet Greenpeace een ja, triest jubileum. De bemanning van actieschip de Arctic Sunrise zit, al, zit dan precies 50 dagen vast. Rusland heeft alle be bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders, Fasja Olaassen en Mannes Ubels, aangeklaagd voor hooliganisme. Wat dat ook mag zijn. Daar staat trouwens wel maximaal zeven jaar cel op. De actievoerders zijn in de cel gegooid nadat ze een boorplatform van Gazprom hadden bezet om oliewinning te voorkomen. Oulazen schreef deze week een emotionele brief aan koning Willem-Alexander. Daarin schrijft ze over de smerige omstandigheden in de cel en dat ze in afzondering vastzit. En, eh, hoe ironisch ook, het koningspaar wordt zaterdag aanstaande ontvangen door president Vladimir Poetin... ter afsluiting van het Nederland-Rusland-jaar. Vroege steunt de Greenpeace-bemanning. We verloten daarom onze honingopbrengst. Of beter gezegd, biedt zoveel mogelijk op onze Vroege Vogels honing. We wel de honing die de bijen hier om stadzicht hebben verzameld. Um, en al het geld, uh, de opbrengst van die honing gaat dan naar de ja, uh, actie voor de Greenpeace-bemanning. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl Beestachtig Malteser-jagers hebben een waard bloedbad aangericht onder dwergarenden en slangenarenden. Op hun doortocht naar Afrika deden ongeveer 60 van deze Noord-Europese roofvogels Malta aan. Voor de ogen van vrijwilligers van BirdLife Malta hebben jagers rond de 35 arenden illegaal afgeknald. Tijd om een eind te maken aan deze barbaarse praktijken. De regering van Malta wil op korte termijn regelen dat dit soort overtredingen zwaarder bestraft worden. Het broeikaseffect. Opnieuw bereikte de uitstoot van CO2 wereldwijd een nieuw record. Te weten 34,5 miljoen ton. Op zich geen goed nieuws, maar er is toch een klein lichtpuntje. De groei van de uitstoot wordt wel minder. Tot nu toe was de jaarlijkse toename zo'n 3 procent. Nu is dat 1,1 procent. Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft dit toe aan een verschuiving in het energiegebruik. Dat wil zeggen minder fossiele brandstoffen en meer energiebesparing. Of deze trend doorzet is heel erg afhankelijk van het gedrag van de grootste uitstoters... te weten China, Europa en de Verenigde Staten. Een ontdekking. Koolmezen kunnen ruiken welke bomen worden aangevreten door rupsen... en zo hun prooi opsporen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO. Bomen produceren als reactie op rupsenvraat een geurstof... waardoor koolmezen gelokt worden. Een effectief systeem waardoor de boom verlost wordt van belagers. Een dergelijk systeem was al bekend bij insecten. Planten die aangevreten worden door bladluizen... produceren een chemische stof die sluipwespen aantrekt. Een natuurlijke vijand van de bladluis. Bij vogels was zo'n slim systeem nog nooit eerder aangetoond. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Cimorceau, si opers 83, van de Poolse pianocomponist Moritz Moskowski, speelde Zeta Daniel de Chanson Napolitane. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Richard, Wa Richard Wagner werd geboren. De Nederlandse opera heeft die verjaring aangegrepen om een bijzondere serie opera's te organiseren. Want in Amsterdam wordt de komende maanden iedere donderdag onder een bijzondere boom een one-minute opera gezongen. Het zijn korte stukken uit Wagner's Ring des Nibelungen. De opera die de ondergang van de wereld voorspelt. En tijdens die opera's mogen mensen hun wens voor een duurzame toekomst uitspreken. Afgelopen donderdag beet de presentatrice Hadassa de Boer het spits af. Dan gaan we beginnen. Oké, we gaan beginnen. Lucht. Lucht is een eerste levensbehoefte. En daarom is het belangrijk dat we allemaal gezonde en schone lucht zien. Ademen. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In Amsterdam is de lucht vervuild. Op sommige plekken, zoals op de stadhouderskade of op de Vijzelgracht, zelfs zo vervuild dat er geen extra verkeer meer mag worden toegelaten. Autoverkeer is nog steeds de ergste vervuiler. En GroenLinks heeft daarvoor iets heel erg goeds bedacht. Die bedachten namelijk dat al het autoverkeer vanaf de overtoom uh, tot aan het Rijksmuseum ondergronds gebracht zou moeten worden. Moet je je voorstellen wat een prachtig gebied dat zou opleveren voor wandelaars en fietsers. Daarom is mijn wens voor Amsterdam dat niet alleen daar, maar op alle drukke verkeerspunten de auto's ondergronds worden gebracht. Dan wordt de omgeving niet alleen mooier, de lucht wordt veel schoner en ook verkeerssituaties worden veel veiliger. Dit door amsterdam van Anthony Heidweider van de Nederlandse Opera. We hebben zojuist naar de aftrap geluisterd van wat ons eh, het komende half jaar staat te wachten. Iedere donderdag in Amsterdam ja. zo'n one minute opera aan de voet van een monumentale mooie boom. Waarom? Waarom? Ik denk in de eerste plaats, we moeten alles aanpakken, aangrijpen... ...om aandacht te geven aan de natuur, aan de, aan de bomen. En zeker hier in deze prachtige stad, met zoveel bomen, moeten we aandacht geven. Andere reden waarom we dat natuurlijk doen, de Nederlandse opera brengt dit jaar... ...De Ring des Niebeloemen van Richard Wagner. Een opera waarin de boom, de natuur cruciaal is, alle aandacht krijgt. En natuurlijk deze operacyclus eindigt met de ondergang van onze aarde reden de kans om aandacht te gaan uh, geven aan duurzaamheid aan de natuur. Prachtig dat op deze manier opera en natuur elkaar versterken. Dus de ring des Niebeloegen van Wagner ja. uh, voorspelt de ondergang en jullie ja. gaan hier de duurzaamheid uh, ja, Zeker. bijna prediken. Ja, maar dat wilde hij eigenlijk in wezen ook. Van mensen, de, in deze opera's gaat het constant over een ongelofelijke strijd tussen macht en Liefde. En die macht natuurlijk, wij willen in deze wereld van alles bouwen, maken. Maar de liefde voor de aarde, die moeten we ook hebben. En daar had Richard Wagner het over. Hans Callier, de bomenconsulent van de gemeente Amsterdam. Uh, het studentenkoor en de Nederlandse opera hebben wel een hele mooie plek uitgekozen voor deze aftrap. Een prachtige S in het uh, Wertheimpark. Mooie bomen. Ja, het is een fantastische, echte, oerhonderdse boom. Uh, die hier al bijna 100 jaar staat... En ja, hij ziet er ook fantastisch uit. Hè? Zo dat koor daar onder die boom, uh, met, dat, met die verlichting erbij, uh, dat is fantastisch mooi. Ja. Ja. En zo dus de komende 26 weken iedere keer een mooie monumentale boom in Amsterdam? Nou, 13 weken, want er vallen wat weken uit. Maar uh, 13 weken lang uh, is er op elke donderdagavond uh, uh, zo'n optreding bij uh, een boom in Amsterdam. En er zijn vijf bomen geselecteerd. De S is een van uh, de bomen die een rol speelt uh, in de opera uh, naast de andere vier bomen. Uh, de Den, de Linde, de Iep en de Appel. Uh, dat is het hele rijtje ja, en daar is de hele opera uh, zeg maar, in opgebouwd. Is dat ook uh, de, de bewuste boom waar uh, die die oppergod een tak van afbreekt als symbool van de afbraak van uh, de wereld? Helemaal waar. Dat, dat is de S, vandaar ook de aftrap vanavond bij de S. Uh, en die speelt daarin zeg maar, uh, een belangrijke rol en hij wordt om die reden ook wel de wereldboom genoemd. Jij ook uh, heel veel plezier uh, de komende weken met deze opera's. Ja, dankjewel. Thank mm -hmm. you. De Miller Brass Ensemble speelde in de stijl van Scott Joplin 'Under the Sea' uit de Disney-film 'The Little Mermaid'. kleine zeehummin. Hoe schattig. Wildwissels, natuurbruggen, dierenviaducten. volgens brengt dit jaar de ecoducten van Nederland in kaart in de rubriek 'Overstekend wild'. Vroeger volgens TV iedere dinsdagavond in vooral acht bij de op Nederland 2. Uh, ons land kelt zo, telt zo'n 35 ecoducten. En 25 jaar geleden werd de allereerste in gebruik genomen. Wildwissel de woeste hoeven over de A50 op de Veluwe. Die natuurbruggen kosten ja, miljoenen, uh, miljoenen euro's per stuk. En of het werkt, ja, niemand die het echt weet. Maar als er iemand iets over kan zeggen, is het wel Edgar van der Gift van Alterra. De ecoduct-expert van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, 25 jaar geleden begon het dus met de, met de woeste hoeve. Wat is dat voor, voor ecoduct? Uh, hij ligt over de snelweg A50. Die werd toen aangelegd. Daarvoor lag een, uh, een, lag een veel kleinere weg. En uh, ja, men heeft toen besloten, van, uh, of eigenlijk het idee opgevat... van ja, er gaat toch een probleem ontstaan straks... als die snelweg er ligt voor allerlei diersoorten. En men dacht natuurlijk ook aan het grote, grote wild op de Veluwe. Dus we moeten, we moeten iets bedenken. We moeten een brug bouwen. En uh, nou, dat is Hoeve geworden. Die is, uh, nou, dat is een brede brug. 50 meter breed moet je aan denken. En hij valt erg op in het landschap. Als je over de A50 uh, rijdt, dan kun je bijna niet missen. Nee. Want het lijkt een beetje alsof je door een berg uh, rijdt. Dat is echt een tunnelgevoel ja. uh, wat, ja. je, wat, je, wat je daarbij hebt. En, en toen bestond nog niet de, het idee van ecologische hoofdstructuur. Hè? Het, het verbinden van allerlei natuurgebieden. Of kwam die gedachte toen ook al een beetje op? Ja, die gedachte is in de jaren 80 eigenlijk ontwikkeld. Uh, dus die bestond toen al wel, want uh, de opening was in 88. Uh, in 1990 is uiteindelijk dat uh, idee van een natuurnetwerk... de ecologische hoofdstructuur ja. op papier gekomen. Maar die, uh, die ontwikkeling was natuurlijk al gaande in de jaren 80. Dat heeft dus wel meegespeeld bij dit ecoduct. Uh, maar belangrijker was eigenlijk wel... omdat uh, het was gewoon een doorsnijding van ja. een natuurgebied. Ja. En uh, de soorten die daar, nu, of die daar toen op en neer liepen... Ja, dat wilde men eigenlijk uh, handhaven. Dus men heeft ook heel nadrukkelijk gekeken hoe de, met name de herten uh, voordien uh, door het landschap uh, bewogen waar de wildwissels uh, lagen. En daar heeft men uiteindelijk ook de plekken op afgestemd. Van Woeste Hoeven. en ook van het ecoduct een stukje verderop uh, ter let. Dus de route die ze sowieso al namen is een beetje, beetje gehandhaafd, ruw ge gezegd? Daar heeft men destijds wel naar gekeken... om ja, een zo goed mogelijke plek te verzinnen waar je, waar je die dingen kan bouwen... omdat je ze niet overal kan neerleggen. En was het een succes? Nou, Het is uh, zeker een succes als je kijkt naar het gebruik ervan. Dus uh, Woestehoeve en ook het uh, naastliggende ecoduct zijn, uh, zijn al heel wat jaren bekeken... door staatsbosbeheer, door natuurmonumenten. En die worden gewoon veelvuldig uh, gebruikt. Dan moet je echt uh, denken aan uh, honderden uh, passages van, uh, van Edelherten bijvoorbeeld. Uh, en wilde zwijnen per. per jaar. Ik uh, ken niet de precieze gegevens, maar volgens mij gemiddeld gaan er wel 1500 bewegingen van Edelherten per jaar uh, vinden ja. plaats. Ik vind dat helemaal niet zoveel per jaar. Ja, ik dacht ook dat je wou zeggen honderden. Ik dacht, nou per dag, nou ja. dat is een flinke. Maar... Ik vind per ja. jaar ook een beetje, ja. Of is Nou het ja, even... dat betekent toch al snel dat je, dat, dat je vijf, zes, zeven uh, individuen of, of, of bewegingen van herten per dag hebt. Uh, je zult dagen hebben dat ze, dat ze niet verschijnen. En je zult dagen hebben dat, uh, dat grotere groepen uh, passeren. Uh, maar over het algemeen is dat een behoorlijke, ja. zeker uh, als je het vergelijkt met de verschillende ecoducten ook in het buitenland, is dat een behoorlijke uh, frequentie. Maar goed, dan praat je over echt het groot uh, wild, uh, grote herten. Uh, maar daar gaat het natuurlijk veel meer over en via die, uh, die natuurbruggen. Ja, ja, dat is eigenlijk een ontwikkeling die de laatste 25 jaar wel is doorgemaakt. Destijds was men vooral gericht op de grote beesten ja. in Nederland, ook in het buitenland. Maar steeds meer heeft men beseft van ja, we moeten ook voor de kleinere dieren wat doen. Dat zijn niet alleen ecoducten, dat zijn ook allerlei kleinere faunapassages... Maar ecoducten zijn ook, destijds werden ze serviducten genoemd. Oftewel, uh, servus, elavus is de wetenschappelijke naam voor hert. Dus dat was een beetje gekoppeld aan het hert. Het was eigenlijk een herteduct, ja. Een herteduct, zou je kunnen zeggen. Tegenwoordig praat men toch vaker over natuurbrug. Ja. Ook omdat men wil aangeven. Het is eigenlijk voor het hele scala aan soorten waar we dit voor doen. Van ja. klein tot groot. Ja. Dat is ook heel erg wat in, in onze rubriek heel erg naar voren komt. Hè? Dat je inderdaad ook zelfs vlinders en zo, die er, die er gebruik van maken. Dat, dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. Nee, en dat is wel het voordeel van ecoducten... ten opzichte van bijvoorbeeld onderdoorgangen. Omdat er valt licht op, er valt water op. Dus je kunt er vegetatie ontwikkelen. Kies maar wat je wil. Op het ene ecoduct wil je misschien heide ontwikkelen. Op een andere ecoduct wat meer hogere begroeiing, bos, struweel, En zo kun je sturen en kun je eigenlijk het landschap voortzetten over de snelweg of over de spoorweg of waar je dat ecoduct dan ook bouwt. En dat is wel een heel belangrijk voordeel. We zien ook dat qua soortensamenstelling ecoducten zeg maar de top zijn... als we die vergelijken met onderdoorgangen. Ja. Nu zei je, van de, he, bij de woeste Hoeve werd er uh, een ecoduct neergelegd... omdat er echt een stukje kapot gemaakt werd. Het werd doorsneden. En daarna kwamen er veel meer ecoducten. En die hadden ook te maken met het aansluiten aan elkaar he, van grote natuurgebieden. He, die ecologische hoofdstructuur. Uh, nu zijn we 25 jaar verder. Uh, oh, ook tientallen. Hoeveel, hoeveel zijn er nu? 30, Om er bij de 35. Ja. Ik ben de tel ook een beetje kwijt. En uh, nou, er staan er nog een stuk of 20, 30 in de, in, zitten er in de pen. Ja. Ja. Ja. En wat heeft dat gedaan voor de biodiversiteit? Nou, dat is een belangrijke vraag. En uh, dat is eigenlijk een vraag die we nu proberen te beantwoorden... Uh, dat is een lastige vraag. Hè. Wat doet het uiteindelijk op uh, populatieniveau? Gaat het de dierpopulaties uh, uiteindelijk ook gewoon uh, zorgen dat die blijven bestaan? Is het genoeg? Dat is eigenlijk de vraag uh, die we stellen. Um, daar is nog niet zoveel uh, onderzoek naar gedaan. Uh, we hebben vooral gekeken naar de wat makkelijkere vragen, zal ik maar even zeggen. Hè. Worden ze gebruikt en door welke soorten worden ze gebruikt en hoe vaak? Daar weten we heel veel van af. Ja, dat kun je vrij makkelijk monitoren natuurlijk. Ja, je hangt een camera op of je legt een uh, sporenbed neer. Uh, nou, er zijn wel voorbeelden van. Dan zie je, uh, je sporen dan zie je voetjes in het in, in, in zand. Hè? Uh, ja, uh, ja. ja, dus je ja. kan vrij eenvoudig vaststellen van uh, wordt dit ecoduct uh, nou ja, door allerlei soorten gebruikt. Maar het is toch iets lastiger. Om uh, te zeggen van, um, op de lange termijn houdt het de populaties in stand. En dus is het goed voor de biodiversiteit of niet. Ja. Heeft het, en, het nut. Ja, ja heeft het uiteindelijk, doet het uiteindelijk wat we willen dat het doet. Uh, namelijk uh, soorten in stand houden. Ja. En dat is wat complexer onderzoek. Je hebt ook meer tijd nodig. Dat is ook logisch. Als je naar populaties kijkt, dan wil je wat langer, uh, heb je, ja, moet je wat langer meten. Dus uh, ja. ja, dat is. Iets maar is, dat maar... Niet, is het niet vreemd dat we dat eigenlijk niet weten, en er toch al 25 jaar tientallen ecoducten gebouwd ja. zijn? Nou, vreemd is het dus niet in de zin van uh, dat het eigenlijk een hele lastige onderzoeksvraag is. Uh, waar we overigens nu wel uh, langzaam, maar zeker steeds vaker uh, ons op richten. Uh, ook dit jaar starten we weer onderzoek wat juist naar dat populatieniveau uh, kijkt. Nee, ik begrijp best dat het een ingewikkeld onderzoek is. Dus ik vind het niet vreemd dat we niet zomaar een antwoord hebben. Maar is het niet vreemd dat we niet dat antwoord hadden willen hebben voordat we... Uh, al die ecoducten zijn gaan bouwen? Nou ja, voor dat uh, is natuurlijk lastig. Uh, je moet uh, uh, toch eerst gaan beginnen, zeg maar. Hè? Trial and error. Je moet, nou ja, ga maar beginnen. En dan gaan we ook kijken van uh, of het, uh, ho hoe goed het werkt. Want als je geen ecoduct hebt, kun je ook weinig meten. zou ik maar even mm -hmm. simpel zeggen. Maar inderdaad... Uh, uh, het is nu wel tijd, na 25 jaar, dat we deze vraag ook adresseren. Ja. En dat is niet alleen voor Nederland zo, maar dat is eigenlijk wereldwijd zo. Er is nu een, een, een bouwstop toch aangekondigd? Voor de, de, de commissie van Ardennen, de, die dat Nederlandse natuurbeheer in kaart bracht... die zegt dat, dat er een bouwstop moet komen voor ecoducten. Ze hebben het iets uh, genuanceerder uh, gezegd. We um, houden hem graag kort door de bocht. Ja, uh, ja. Ja. Nee, ze hebben gezegd van uh, je moet eigenlijk bij alle maatregelen die je neemt... alle uh, Um, initiatieven om de natuur te verbinden... moet je wel blijven nadenken of wat je doet ook het meest... Um, ja, nou ja uh, een beetje wat Menno net zei. Is. Ja. Ja. ja, en dat is, uh, dat is eigenlijk niet nieuw uh, wat ze opschrijven. Dat wordt eigenlijk in de praktijk ook wel gedaan. Er wordt genuanceerd gekeken. Er wordt niet overal lukraak en ecoduct neergelegd. Mm. Maar echt van, heeft het hier... Um, nou, verwachten we dat het hier ook effect heeft? Nee, heeft. Er, er is ook wel wat weerstand uit de samenleving. Hè? Er, er, er is ook wel sprake van ecoducten die liggen op plekken... waar dan bepaalde dieren weer niet overheen mogen. Of uh, herten die afgeknald worden aan de andere kant van de ecoduct. Uh, uh, moeflons die wel uh, die niet mogen. En herten die wel mogen. Zwijnen die door een luikje moeten. En, en dan Nou, allemaal gedoe. Het is niet altijd heel duidelijk wat de natuurmensen nou met dat ecoduct willen. Nou, meestal is het... Uh, ja, nee, het klopt. Het is niet altijd duidelijk. En daardoor krijg je wellicht in een later stadium... als zo'n ecoduct gebouwd is of wordt, ja. uh, krijg je verwarring... En ja, dat soort... weer 8 miljoen of 10 Hoe kost het een gemiddelde ecoduct? 8 miljoen, geloof 8 miljoen. ik? Nou, gemiddeld tussen de 4 en 5 miljoen. Oh. Ik ben geen expert, maar daar moet ja. je aan denken. 8 miljoen, dan heb je wel iets uh, super heel moois. Ja, ja. <laughs> um, maar het is gewoon zo. Je moet, um, als je dat soort uh, bijzonderheden hebt. Dus je wil een bepaalde diersoort bijvoorbeeld niet laten passeren. Daar kun je goede reden voor hebben. Maar dan moet je dat van tevoren gewoon goed afspreken. Uh, met elkaar, uh, als beheerders van terreinen. En met de omgeving. Zodat niet later. Uh, ja, men eigenlijk verbaasd is wat doet dit hek hier of dit zwijnenluik of uh, nou wat dan ook. Ja. Dus um, vroegtijdig dat afstemmen en uh, ja, het liefst geen hek op ecoducten uh, uh, vind ik. Als je dan een afscherming wil hebben, als je dan een, uh, een bepaald dier of diersoort niet wil laten passeren, zet dat hek dan iets meer terug in het achterland. Dan euh, euh, nou ja, valt het ja. niet zo op. Nee. En nu zei jij: dit is eigenlijk een soort trial en error geweest. Ook de afgelopen 25 jaar, dus. Uh, kunnen we dan ook concluderen dat er slechte en goede ecoducten zijn neergezet? Nou ja, je ziet in ieder geval grote verschillen in uh, de frequentie van gebruik van ecoducten. Dus we kunnen inderdaad zien dat als je een ecoduct te smal uh, bouwt, dat er gewoon minder soorten gebruik van maken. En dat die soorten die er wel overheen gaan, dat veel minder vaak doen. Dus een goed ecoduct is een breed ecoduct? Ja, er is ja. duidelijk een uh, minimummaat waar je aan moet denken. En we weten inmiddels ook wel uh, steeds meer hoe je een ecoduct moet inrichten om het voor al die soorten aantrekkelijk genoeg uh, ja. te maken. Ja. Wat, wat, wat sta je nu voor? Wat moet er nu gebeuren? Nou, um, dat onderzoek wat dus uh, de laatste 25 jaar uh, een beetje is achtergebleven... dat moeten we zo snel mogelijk ja. starten. Ja. Jij begint in januari met een, uh, een groot onderzoek, toch? Ja, ja dat klopt. Uh, dat is op een uh, nieuw ecoduct. Eigenlijk is het een uh, reeks van drie ecoducten. Um, het uh, heet Eco-corridor Zwaluwenberg. Het is ten zuiden van Hilversum. Over een snelweg, een spoorweg en een provinciale weg. En daar gaan we minimaal zeven jaar uh, meten om juist die vraag uh, op het populatieniveau om die, uh, te beantwoorden. Ja. En dat, doen we, ja, dat doen we voor de provincie Noord-Holland. die dus uh, En dat is dus nieuw. Ja. Uh, heel nadrukkelijk voor dat stukje onderzoek gevraagd heeft. Dus om die extra stap te zetten. En dan hopen dat we alle critici uh, de mond kunnen snoeren met de uitkomst van dat onderzoek. In ieder dat geval het over zeven jaar, maar vast en zeker nog een keer ja, tot de ja. En <laughs> Edgar van de Gift van Alterra, hoorde u. Uh, brengt dit jaar de wild-ecoducten van Nederland in kaart. Uh, in die rubriek dus, overstekend wild, op vroegevogels.vara.nl. Vind je een, een dassencam en een camera op het ecoduct... dat het Nationaal Park de Hoge Veluwe met het natuurgebied Plankenwambuis verbindt. Elke week dus, dinsdagavond, op uh, Vroegevogels TV. Dan gaan we nog even naar natuurkenden Rrr, voor deze mededeling. Oh, ik dacht, ik maak een beetje vaart. Hup. Els Neurlander in Klaaswaal doe ik s'avonds de ramen open... en word opeens overvallen door een golf van tientallen muggen. Dat lijkt me toch niet helemaal volgens de regels. Ja, dan willen we u nog even wijzen een bijzondere actie... Nou, we geven drie fruitbomen weg. Appel, pruim en peer. Uh, dit is het moment om ze te planten. Dus wilt u een boom, appel, pruim of peer? Kijk even op vroegevogels.vara.nl Dinsdag Vroegevogels Televisie. Uh, we gaan ringslangen uitzetten. En ik uh, ga antwoord zoeken op de vraag... Uh, wat vind ik nou eigenlijk van het dolfinarium? Zijn ze goed? Zijn ze fout? Moet je erheen? Moet je er niet heen? Nou, ik heb het uitgezocht. Het was een, uh, een moeilijke... Ja, het was een hele zoektocht, hè? Het was een lange nou, zoektocht. Maar... Dilemma. We gaan het zien. Aanstaande dinsdag. Tien voor bij de Vara op Nederland 2... あ! <音楽> Vanmiddag, de perstribune, Govert van Brakel in gesprek met RTL-weervrouw Helga van Meur. Over haar stormachtige carrière. Zowel presenteren als meteoroog zijn zijn eigenlijk twee verschillende vakgebieden. Ik verzin mij weer een praatje te plekken. Scheidsrechter Dick Jo vertelt over de gedragsregels op het voetbalveld. En zijn belevenissen bij de Afrikaanse nepstam, de Kamara's. Ik had wel eens had gewoon kunnen worden. Misschien bij mijn voor vijf minuten, maar uh, 18 dagen. Oh, nee hoor. En Dick Nanninga, de voormalig voetballer die een aantal maanden in coma lag.